Twee uur, Rashid Finch met het NOS-journaal. In de Egyptische hoofdstad Cairo zijn tientallen mensen gewond geraakt... bij gevechten tussen aanhangers van de verdreven president Mubarak... en tegenstanders van het oude regime. Vanmiddag gingen enkele honderden aanhangers van Mubarak de straat op... om te protesteren tegen het proces tegen Mubarak dat in augustus begint. In de avond kwamen steeds meer tegenstanders van Mubarak op de been waarna het tot rellen kwam. Mubarak wordt ervan beschuldigd dat hij opdracht heeft gegeven... om het vuur te openen op de demonstranten tijdens de volksopstand dit jaar. Hij kan daarvoor de doodstraf krijgen. Het Centraal Planbureau zegt dat mensen die straks toch met hun 65ste met pensioen willen... de rest van hun leven gemiddeld 6 à 7 procent minder kunnen besteden. Het CPB heeft het pensioenakkoord doorgerekend.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 De Europa-run Estafette heeft dit jaar ruim 4,9 miljoen euro voor de kankerbestrijding opgebracht. Dus drie ton meer dan vorig jaar. Het was de twintigste keer dat Estafette-teams in het Pinksterweekend van Parijs naar Rotterdam liepen. Dit keer deden er 275 teams mee. Volgend jaar wordt er bij de Europa-run niet alleen vanuit Parijs gestart, maar ook vanuit Hamburg. Dan het weer, nu nog helder. Maar de komende uren neemt bij 8 graden de bewolking toe. Overdag van het westen uit af en toe regen of motregen. De maxima dan tussen 17 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 2011 zal ik er maar even voor de goede orde bij zeggen, maar dat lijkt mij op zich wel duidelijk. We beginnen meteen, want de nu volgende compilatie van Lou Bendy vult ons hele uur vlucht in het verleden. Lou Bendy, de zanger en conferentier onder meer bekend van het nummer Zoek de Zon Op, werd geboren in 1890. Hij behoorde tussen de beide wereldoorlogen tot een van de populairste artiesten van het land. In de jaren 50 echter bleken zijn hoogtijdagen voorbij. En de enigste Sinds narcistische Bendy, die geen bewondering meer oogste... het lied schep vreugde in het leven, was op hem niet meer van toepassing. Hij beroofde zich op 24 juni 1959 van het leven. Van onder meer de Avro zijn verschillende fragmenten... met en van Lou Bendy bewaard gebleven. We beginnen in 1937, toen hij het huwelijk... van prinses Juliana en prins Bernard bezong... Mooie kleuren. Allerlei kleuren. En de kleur die domineert op het ogenblik in Nederland... ...is de kleur die ze mij op het ogenblik toewerpen. Oranje. Oranje door heel Nederland. Inderdaad. En daarom is, mij een grote, is het mij een grote eer om vanavond... ...iets te doen wat u allen verwacht. Want de Nationale Revue mag niet achterblijven. En daarom is mij een lied opgedragen geworden door mijn collega Frans Bolgaard... om het hele avond te lanceren, ter ere van het heugelijke feit... dat ons allen bekend is en dat ons allen alle nauw in het hart ligt. Waar we allen blij mee zijn. Het gaat zo, leugt mijn kinderen. Ter eer van de jonge paar is feest in heel het land... Wij vorsten kinderen sluiten hek en hewelijks Iedereen je bleekt te vreeg, iedereen viert feest voor twee. We zingen blij te moed, jongen bertje doet driemal hoor en hoe zee. Julianen is de breed en Bernard prins gemeld, ze houden van elkaar. Lang leeft het jonge paar, lang leven het vorstenkind, dat haar gemel bemint. Dat lippen dat mondsprins prins aan oranje pint. Juliana en de prinsen leven hoog, gelukkig, vrij en blij. Heel het Nederlandse volk van groot tot klein Blijft trots steeds aan u zee Let de plagen wapperen trots en fier Viert het beest met vreugde en plezier Lang leven het jonge paard, Lang leven het jonge paard. Van noord tot zuid, van oost en west, weer klinkt een lied. Waarin men het jonge paar de beste wensen biedt. Hier te landen over zee, oost en west leeft met hun mee. Hier ieder is verheurd, hart de klop van vreugd, Nederland is de tevreden. Julianen is de bruid en Bernard Prins Gemaal, ze houden van elkaar. Lang leven het jonge paar, lang leven het vorstenkind dat hergemeld bemint, dat liepen dit ons prins verdleven en oranje been. Juliana en de prinsen leven hoog, gelukkig, vrij en blij. Heel het Nederlandse volk van groot tot klein, blijft roos steeds aan u zin. Laat de vlag wapperen trots en vier vier dit feest met vreugde en plezier. Lang leven het jonge paar... Lou in 1937, enkele dagen voorafgaand aan het huwelijk van Juliana en Bernard. Een jaar later zong diezelfde Lubendi in aanwezigheid van wederom een groot publiek... het lied Prinsesje is geboren. En jawel, dat betreft natuurlijk Beatrix. Jeugd, oh jeugd, prinsesje is geboren, dankbaar ontvangen... Met een Nederlands hartelijkheid. Niets in het land kan deze vrucht verstoren. Tijd van geluk waar ons volk mee wordt verblijf. Weg zijn de angsten verzorgen door een betoverende macht. Want ik nu meer morven, Nederlandse volk zinkt te laag. Prinses geboren, het Nederlands volk feest. Laat nu je. juist Brengt de welvaart in het land Dat het nog lang Ons volk mag toebehoren Dat aan de vrijheid Het hart heeft verband Welkom prinses van ons allen In het gezegend gezin Nooit al uw koningrijks vale. daar staat het Nederlandse volk voorheen. Een prinsesje is het Nederlands vol. Prinsesje is geboren, een lied in 1938 gezongen door Lou Bendy... na aanleiding van de geboorte van Beatrix Wilhelmina Armgarts. We reizen verder in de tijd in deze vlucht in het verleden... met de artiest Lou Bendy en we komen terecht in 1955. 19 april, de dag dat Lou Bendy, ofwel Lodewijk Ferdinand Dieben... 65 jaar werd...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 Ja, luisteraars, zoek de zon op. En vandaag hebben wij de man opgezocht die u en mij in de loop der jaren zoveel malen de zon heeft helpen vinden. Zeg, hoe kom je er nou feitelijk toe om artiest te worden? Ja, dat is een eigenaardige vraag. Dat weet ik eigenlijk zelf niet om u de waar te zeggen. Hoor. Ik, uh, ja, ik geloof niet dat ik keus had. Hoe dat zo? Nou, vergeet niet, ik ben een leerling van, uh, van de grote kindervriend Jan Lichthart. Oh ja? Ja. Dat is, uh, daar kijk ik altijd nog met plezier uh, op terug, op die leertijd. En toen ik van school ging, toen hoorde ik dat uh, de, zoals wij noemden, de bovenmeester zei tegen mijn moeder. Nou, ik geloof niet dat hij in gelegd is om een vak te leren. Uh, het is een artiest. En ik vermoed dat dit een impressie is geweest om een verder leven. Hoor. Want Jan Lichtacht, uh, die liet ons altijd maar zingen. Leren kon ik niet, hoor, om je de waarheid te zeggen. Maar heb je dat nooit spijt van gehad dat je artiest bent geworden? Nou, spijt? Nee, soms. Soms uh, dan had ik wel een beetje spijt. Het lag helemaal aan het publiek, hè? Als aan het ik publiek? Ja, als ik geen succes had, dan. Uh, nou, dan ging ik er het liefst uit. Maar dan had ik weer dagen van groot succes en denk ik er weer van. Hè? Ja? Ja. Brachten ze je wel eens in moeilijkheden, het publiek? Ja, vaak. Nou, alsjeblieft. Ja, dat gebeurt ook wel. Dat er een juffrouw mee zit te galmen met een stem dat helemaal geen stem is. En dat irriteert, hè? Ja. Maar hoe pakte je het publiek nou? Nou, ik ben een man van de eerste klap in zijn halen waard. Ik moest ze de eerste minuut hebben en anders dan, uh, moet ik er inderdaad voor vechten verder. En uh, voor de voorstelling, prepareerde je, je er wel eens op? Ja, ik keek door het gaatje van Doek en dan zag ik mijn mensen zitten. En uh, dan taxeerde ik ze, hè. Wel eens uh, niet zo gunstig en wel eens zeer gunstig. Maar een artiest, vooral later, dan heb je wel routine... en dan zie je wel aan de gezichten wat voor publiek het is. Juist. En vertel eens, wat is nou het grootste moment... in je artiestenloopbaan geweest? Ja, dat is voor mij altijd nog geweest dat, met die geit door Den Haag. Oh, in Den Haag? Ja, ja, ja. Die vertel, geit. Eens, vertel eens. Ze vertellen dat die geit vier liter uh, melk gaf. Oh ja? Dat vond ik al leuk, ja. En uh, dronk je die iedere dag op? <laughs> nee, toen dronken wij geen melk. Nee, nee, nee. Wat dronk je toen? Nee, dan ga je me vergelijken met uh, de Franse minister. <laughs> nee, nee, nee. Ik ben helemaal geen melkman. Ik ben nooit een kindje geweest, hoor. Maar wat was er met die geit? Dat weet ik nou, was dat je moest niet die... allemaal. Ja, nee, dat weten... Ja, toch velen, hoor. Ja. En vooral Den Haag, die weten van mij te praten. Wij werkten in het Scala in Den Haag... en we hadden de revue zoekt. Dus de zolpen liep terug. En toen zei Bob Peters, de directeur van de Nationale Revue... hoe krijgen we mensen in hun huis? Ik zeg, ik ga met mijn geit door uh, Den Haag wandelen. Want wij gebruikten die geit op het toneel in de revue, ja, ja. Hij zegt, nou, ik werd met je, de durf je niet. Zeg, waar wil je om wedden? Zat hij om 500 gulden. Ik zeg, morgen ga ik, door, ga ik door Den Haag met die geit. Nou, ik ging. En, maar jammer genoeg heeft Bob Peters daar wegbaarheid aan gegeven. En er stonden duizenden mensen in de wagenstaat. Maar ik ben toch een meter of dertig de wagenstaat ingekomen. Het werd er een charke gemaakt door het publiek. Waarbij twee journalisten in het ziekenhuis ingingen door Sabelhouwen. En ik met een flink pak slaag weer terugvloog in het Skalentheater. Niettemin, uh, after all, was het hier aan het konden nog een maand lang. En ik kreeg me 500 gulden. Dankzij de geit. Dankzij de geit. Zeg ja. maar, waar werkte je nou het liefst in? In de variété, in de revue of in het cabaret? Nou, de revue natuurlijk. Toch, hè? Ja, prettig werken, nummer één. En uh, tweedeens, uh, ja, je hoort er niet veel meer te leren. Als het eenmaal stond, dan was ja. je voor een jaar onderdak. Hè. Wat was nou je leukste revue? zoek de zon op ja ja met het gele bandje met die strijdplank strijkplankscène. ja dat was ook wel aardig en het fluitkentotje niet en te het fluitkentotje niet te ja verleden, met ja. Willy Walden heeft die het ja, toen ja. gespeeld ja inderdaad zeg maar nu een vraag voor de jongeren hoe zie jij de toekomst in voor de tegenwoordige jonge artiesten juist in verband met film televisie en radio nou zeer gunstig toch ja ze krijgen veel meer werkterrein veel meer werkterrein mooi dat voel je wel moeilijk hè want ze hebben veel materiaal nodig natuurlijk ja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 Een meisje, ik zeg, zus, waar woont Toon Hermans? Toen zegt ze, dat weet ik niet, meneer Loubendi. <laughs> ja, Heel mooi, mooi. Toen, die Toon, die heeft er zelf op gekregen. Dat zou je wel willen, dat wil iedereen. Maar juist het verlangen, dat houdt je op de been. Je moet je maar schikken in vreugden en verdriet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Want wat je graag zou willen, dat krijg je lekker niet. Ja, een prachtig en heel grappig lied, maar de tijd dwingt mij tot verder gaan met dit uurtje vluchten in het artiestenleven van Lou Bendy. Dit fragment dateert van zijn 65ste verjaardag. Vier jaar later, inmiddels gescheiden van zijn veel jongere echtgenoten, berooft Bendy zich op 24 juni 1959 van het leven. Collega's en vrienden herdenken hem in het nu volgende In Memoriam. We kwamen samen in Amersfoort, gemeenschappelijke lunch. Op het menu stond piepkuiken, maar dat was doorgehaald. Ik zeg tegenover waarom is piepkuiker doorgehaald? Zegt hij, jij ja, krijgt net een centje uit de keuken dat alle oude kippen op waren. Ze nog nou dan maar een halve één. Zit er wacht op een halve één. Komt geen halve één. Zet de ober waar de halve één. Zet hij, ja, de baas die wacht tot een andere gast nog een halve één bestelt. Want hij heeft niet van plan een hele eend van een halve één te slachten. Zeg, bedankt. Ze nog nou we dan maar een stukje vlees. Hij He, brengt het vlees. He, wat is er voor vlees? Dat is nou rundvlees of kalfsvlees? Zegt ze, kunt u dat niet proeven? Ik zeg, nee, zegt hij, ze, nou, wat kan het je dan schelen, wat jij... <lacht> <lacht> ja, in Zevenaar was alles evenaar. En daar, uh, daar, daar sloot je nog een pas, getrouwd uh, pasgetrouwd praagje bij ons aan, hè? Ja, dat bruidje, ik zeg, mevrouwtje, wat bezielt u dat u huwelijksreis met een, met een reisvereniging maakt? Zegt ze, ja, dan weet ik in ieder geval dat ik buiten hem ook nog wat anders te zien krijg, zegt ze. Ja. Die dame had een eigenaardige hobby. Die verzamelde stuivertjes. Dat man kon geen zoentje loskrijgen... of hij moest eerst de nikkel stuivertje dokken. Hoe weet je het? Ja, die, die kerel die ging als het ware vernikkeld de grens over. Vernikkelt. Ja, we kwamen het eerst in, in, in, in Winiziroden, een Duits plaatsje. Jansen wilde direct een Anserskaart aan zijn vrouw sturen, omdat ze de volgende dag jarig was. Maar niet zo'n gewone Anserskaart, want dan had hij kans dat hij per SOS-bericht teruggeroepen zou worden. Hè? En uh, aangezien Jansen helemaal geen Duits sprak, deed ik het woord hè? bij de kios, bij de Anserskaart. Ik zei, vrouw, hè, laten ze maar het was zien voor deze her. Toen liet ze een kaart zien met het volgende onderschrift: Dem einzige gemetje, dat is lieve. Waarop Jansen zei: Hij hey, ja, mij er maar twaalf van. <lacht> ja. Volgende dag zaten we in Hartsburg. in Hartsburg. En Jansen zit breed uit in de hal van het hotel met een Duitse krant voor hem. Die vraagt dan maar: Lou, luister eens even. Hij zegt: Ik lees hier: Schweinhaben betekent dat de mensen er varkens op nahouden. Ik zeg: Nee, Schweinhaben betekent geluk hebben. Afijn, daar wordt niet meer over gesmoest. En smiddags waren we eindgeladen bij een Duitse familie... waar de heer des Huizes uh, getrouwd was met een, met een Hollandse vrouw. En die dame stond bekend dat ze zo goed kon zingen. Daar komt Janssen en die zegt, mevrouw, zingt u? Zegt ze, ja meneer. En ter ere van de Hollandse gasten zing ik op de groene stille heden. Ja, toen zegt Janssen groot gelijk, mevrouw, want hier binnen luistert toch geen sterveling naar. Hoor. Ja, ja. Maar nou, op dat, schwijn dat schwijnhavend terug te komen... S'avonds werd er gedanst, toen komt de Heer des huizen naar Jansen. Die zegt: Hamen is zo met mijn dochter gedanst? Toen zegt Jansen: nee, dat schweinhab is nog niet gehad. In <lacht> nou, alles met het was. Dit is de stem van Lou Bendy. Een stem die nu voor goed het zwijgen is opgelegd. Op 69-jarige leeftijd overleed gisteren, eenzaam in zijn flatte Zandvuurt, een van Nederlands grootste kleinkunstenaars. Vanavond willen we hem in een korte uitzending herdenken. Dat gebeurt dan in de eerste plaats door de man... die jarenlang met Lou Bendy heeft samengewerkt in de revue. De directeur van de Nationale Revue, de heer Bob Peters. De tijding van het overlijden van Lou Bendy heeft mij diep ontroerd... Met hem is een van onze grootste revueartiesten heen gegaan. Hij toch was het die met de traditie brak van de revue Clown. Hij kwam op het toneel zoals hij was. Een jonge, frisse, goed geklede kerel met een spierwitte strooiehoed. Hij bracht met zijn jeugd en met zijn charme, waar hij ook optrad, de zonneschijn voor allen en de vreugde in het leven... Hij danste over het toneel, zong met zijn heldere, jonge stem... zijn liedjes, die nu, na twintig jaar, nog populair zijn. En liet de zaal daveren van de lach. Dat deed hij voor de oorlog in de Nationale Revue... en ook nog enige jaren na de oorlog. Zijn optreden is voor vele jongere artiesten een stimulerend voorbeeld geweest. Jarenlang heb ik met hem samengewerkt en vele revues hebben wij samen gemaakt. Hij was een groot artiest en vanzelfsprekend een moeilijk mens. Toch in de eerste plaats moeilijk voor zichzelf. Hij was niet gauw tevreden met zijn werk en nooit over zijn eigen prestaties. Steeds wilde hij meer en meer en beter. Hij had duizenden plannen, was vol werkzucht, enthousiasme. doch tegelijkertijd vol onrust. Nu heeft hij, na dit opgejaagde, rusteloze leven... die rust gevonden die hij na al zijn harde werken verdiend heeft. Clarette Hamee, mijn vrouw en ik. En dat wil ik hier nog getuigen. Wij hielden heel veel van hem. We bewonderden hem als een groot artiest. En wij zullen hem nooit vergeten. In memoriam Lubendi. Het woord is aan een van zijn collega's. Mevrouw Henriette Davids. Ik was diep getroffen... toen mij het bericht werd gegeven... van het hingaan van onze Lubendi. Het slot van zijn longbaan heb ik nog vele avonden met hem op het toneel gestaan. En was hij toch een van onze grootste komieken. Met een eenvoudig hoedje en een licht pakje... wist hij het publiek te boeien en te brengen tot een grootse ovatie. Nederland zal hem missen als kunstenaar. Hij was lastig, maar ach, hij had zeker ook zijn goede dingen. Laten we hopen dat hij zijn rust zal vinden waar hij werkelijk naar heeft verlangd. Rust in vrede, Lou. Ja, Lou Bendy was niet gemakkelijk. Ook voor zijn muzikale begeleiders was hij vaak een moeilijk man. Eén van hen, die hem heel vaak aan de piano terzijde heeft gestaan... is Joop de Leur. Hij vertelt ons een van zijn laatste herinneringen. Ja, ik was, gisteravond was ik in, werkte ik in Texel. En in de pauze kwam André naar me toe en die vertelde mij dat ik ben die overleden was. Nou, dat was werkelijk een slag voor mij, omdat ik dat niet verwacht had. Want ik was twee maanden geleden, had hij mij nog opgebeld. Ben ik bij hem thuis geweest met mijn vrouw. en toen wilde hij een afscheidshonee maken. En zegt hij, ook, dan beginnen we weer. Dan gaan we alles mooi doornemen. Hij had ideeën voor neoliekjes en zo. En prachtig. Maar ik merkte wel, als ze praten, dat het toch niet meer ging. Uh, die man was gebroken man. Maar hij dacht, die idee had hij nog het gaat. Maar het ging niet meer. Maar dat heb ik hem natuurlijk niet verteld. Ik heb alleen gezegd, Loe, als je zo gaat beginnen... is het weer crimineel. En er is natuurlijk niks meer van gekomen. Want het werd dan met de dag erger. Maar dit had ik toch niet verwacht. Want de laatste keer dat ik met hem gewerkt heb... dat was ook zijn laatste optreden. Dat was de 8 mei 1958 in Utrecht. En daar kwam hij binnen... Had hij net die kuur gehad daar van de ik. En toen waren we natuurlijk allemaal niet schier om met een was. Nou, toen kwam er een triller een bevige man binnen die zijn kopje koffie niet vast kon houden. Die zijn potlood niet kon hanteren met zijn naam te schrijven. En toen dacht ik, wat moet daarvan terechtkomen? En toen kwam die me toe en zegt hij, Joop, hoe begint goede avond ook weer. Zo'n een waar hij altijd mee begint. Ik zeg, goedenavond, goedenavond, goedenavond allemaal. Oh ja, een minuut later. Joop, hoe begint goede avond alweer. Ik weer gezongen. Dat heeft hij de middag zeker 25 jaar gevraagd. Dat was, ik denk, oh, oh, wat moet daarvan terechtkomen? Afijn, hij komt eruit. Hij begint en hij staat over zijn hele lichaam, staat hij te trillen, zijn benen, die beefden. En ik ging met het ritme van hem mee, van zijn entree liedje. Ik denk, zo, ik zal maar mee met hem gaan, zo langzaam vluggen, langzaam vlug Tot hij eindelijk de goede kadans te pakken had. Toen heeft hij gewerkt zoals ik hem nog nooit heb zien werken. Hij heeft liedjes gebracht, die had hij in die map gestopt. Ik wist niet eens dat ze erin zaten. Die hij jaren niet gebracht heeft, maar het zijn mooiste liedjes. Ik ben geen held en ik heb me vergist en al die prachtige dingen meer. En hij heeft moppen verteld die ik ook in jaren niet van hem gehoord heb. En toen werkte ik waar, ik stap met kippenvel achter de piano. En ik denk, oh wat is dat toch een groot artiest? Fantastisch. En toen was het afgelopen. En toen kreeg hij een ovatie voor een zeer moeilijk publiek. Maar hij kreeg een ovatie. Nou, ik, ik heb zelden zo'n ovatie meegemaakt. Een kort woord van een man die een opgeschoten knaap was... toen Lou Bendy nog moest worden geboren. De man die vorige maand 85 jaar is geworden, de heer S.D. Lelieveld... in artiestenkringen beter bekend als oom Sam. Ik geloof dat ik de eerste stappen van Lou Bendy op het toneel heb meegemaakt... Het was in een dancing in Den Haag... waar hij tussen de dansen met zijn broer Willy als twee matrozen optrad. Het was een succesvol optreden. Waarna zij beide in een feestlokaal, ook in Den Haag... een kleine revue gingen spelen... waar Bendy zich ontpopte als de toekomstige revueartiest... die hij dan ook is geworden. Dat hij als humorist zijn sporen had verdiend... kan ik van meepraten... Ik had hem voor negen dagen geëngageerd voor een bedrag van 2700 gulden... in een kermis in Zaandam. Ik zeg dit om te bewijzen dat hij een artiest met koopmanseigenschappen was. Als latere bijzonderheid van recente datum kan ik zeggen... dat ik zijn eerste logeergast was in zijn hotel lyon te Haarlem. Een goede maand geleden heb ik hem nog per telefoon gesproken, kort maar angstig... Ik constateerde dat het einde nabij was. Ik geloof dat ik als enig oudste in theaterland meer zou kunnen vertellen. Maar laat ik hem de rust gunnen waarna hij zo verlangde. Lou rust zacht. Wij herdenken Lou Bendy... Ook de radio, voor wie Lou Bendy ontelbare malen is opgetreden, doet dat. Bij monden van de heer Hade Wolf. Er is een tijd van komen, er is een tijd van gaan. Ik meen dat dit een liedje was uit het zo uitgebreide repertoire van Lou Bendy, die naast zijn vrolijke chansons ook liedjes met een enigszins filosofische inslag zong. In elk geval zijn deze woorden thans voor ons en hem bewaarheid geworden. Lou Bendy is niet meer. Zijn stem heeft geklonken en hij is in de geschiedenis van de Nederlandse kleinkunst opgenomen. De naam Lou Bendy is nauw verbonden aan die van de AFRO. Hij is een der oudste medewerkers in onze amusementsprogramma's geweest, want al lang voor de oorlog prijkte zijn naam onder die van de uitvoerenden van deze programma's. Wij, de AFRO bewaren een prettige herinnering aan Lou Bendy, die... het mogen als een gemeentplaats klinken, een ras-echt artiest was. Een artiest die de klok geen invloed toekende bij het aangang van engagementen. Met andere woorden, hij gaf niet alleen wat van hem verlangd werd... maar hij gaf meer, veel meer, zelfs zoveel... dat de samenstellers van het programma waarin hij optrad... hun tijdschema tot een hersenschim zagen vervliegen... Maar dat kon ook niet anders bij een artiest als Bendy. Zodra hij het contact met zijn publiek gevonden had... en dat duurde nooit lang... liet hij zich drijven op de stroom van zijn conferens... waarmee hij dat publiek op unieke wijze amuseerde... en uit de zorgen van alle dag wist te verlossen. Want dat is de verdienste van mensen als Bendy... dat ze als het ware verlossend werken. Ze heffen de mens, al is het maar voor kort... uit de zorgen en de verdrietelijkheden... en de spanningen van het dagelijkse leven waarmee ze continu worden geconfronteerd. Maar die korte tijd van ontspanning, dat even vergeten, dat even smakelijk lachen... werkt als een tonicum dat zo nodig is... om in de tredmolen van de dagelijks levende kracht te behouden. Lubendi heeft menige avond voor de Afro-microfoon dat tonicum aan zijn talloze luisteraars toegediend... en telkens weer stonden de ingewijden verstomd over de schier onuitblusbare vitaliteit van deze man die toch ook maar een mens was. Een mens, met natuurlijk ook zijn fouten, zoals ieder onze. Maar een mens, ook met zijn genoegens, zijn voorkeur... zijn verdriet en zijn wanhoop. Wij kunnen niet bij benadering beseffen... wat deze man de laatste jaren gevoeld heeft... wanneer hij het podium opging. Innerlijk verteerd, maar met een opdracht. Een opdracht die niet alleen anderen hem gaven... maar die hij ook zichzelf stelde. De opdracht, het publiek te geven wat het van Bendy verwachtte, lacht dan paljasso. Zijn mond is verstomd, zijn liedjes klinken na in onze herinnering. De rust die hij in het leven niet gevonden heeft, is hem deelachtig geworden. En wij zijn hem dankbaar voor wat hij ons naar zijn krachten... en naar de plaats die hij in de mensengemeenschap innam, heeft geschonken. Collega's en vrienden van Lou Bendy in 1959... na aanleiding van zijn overlijden op 24 juni van dat jaar. In 1961 maakte de Vara een portret van de revue-artiest... met de mooie, dramatische titel Lou Bendy, succes en tragiek. Op 25 juni 1959... vermeldde de dagbladen in grote opmaak... dat de dag daarvoor Lou Bendy in alle eenzaamheid was gestorven. En een schok van ontroering ging door het land. De man die het zoekte zon op en de zon in je hart... in zijn vaandel had geschreven... stierf op een zonnige woensdagmiddag in zijn Zandvoortse woning. Alleen, zoals hij de laatste jaren van zijn leven... die verschrikkelijke eenzaamheid in al zijn facetten had leren kennen... Wie was eigenlijk die Lou Bendy? Het geboorteregister van Den Haag vermeldt Dieben Lou 1890. Zoon van een gemeentearbeider en een moeder met een zeer zwakke gezondheid. Broer van de latere Willy Derby en Frans de kunsthandelaar. Ook waren er nog twee zusters, Riek en Truus. En het was dit zestal waarvoor vader Dieben het dagelijks brood te verdienen had. Gelukkig was deze man gezegend met een opgewekt humeur. Dat wellicht in latere jaren de aanleiding geweest zou kunnen zijn. Tot het zingen van een liedje door zijn zoon Lou. Vreugde in het leven, zet de zorgen aan den kant. Wat niemand kan geven, heb je zelf toch in de hand. Neem in je leven strijd, een verzetje op zijn tijd. Wat er in het leven, zet de zorgen aan de kant. Vader Dieben was inmiddels opgeklommen van opperman tot Bode Stadhuizen. En zijn komisch talent bleek, zoals de verhalen het willen, voor sommige lieden het aangenaamste moment in hun huwelijksleven, hun gang onder zijn leiding naar de ambtenaar. Wat deed intussen de jonge Lou? Hij ging op school bij de beroemde pedagoog meester Jan Lichthart... in het hartje van de oude stad. Zijn verdere leven zou hij steeds met ontzag en eerbied... over deze man spreken en denken. Die zucht naar roem zat er bij hem al heel vroeg in. En na zijn vertrek uit de Tullingstraat, die school van meester Lichthart... was zijn vurigste wens zanger te worden. Nou, vergeet niet, ik ben een leerling van, van de grote kindervriend Jan Lichthart. Hè? Oh Ja, ja. Dat is, uh, daar kijk ik altijd nog met uh, plezier op terug. Op die leertijd. En toen ik van school ging, toen hoorde ik dat uh, de, uh, zoals wij noemden, de bovenmeester zei tegen mijn moeder: Nou, ik geloof niet dat hij in de wieg gelegd is om een vak te leren. Uh, het is een geboren artiest. En ik vermoed dat dit een impressie is geweest om een verder leven te uh. worden. Want Jan, Lichtho uh, Jan die liet ons altijd maar zingen. Leren kon ik niet, om je de waarheid te zeggen. Maar heb je dan nooit spijt van gehad dat je artiest bent geworden?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 En de deftig gerokte Ober uit het Savoy-hotel trok het uniform van Stuart aan om dienst te nemen op een der schepen van de Holland-Amerika-lijn. Meer en meer ontwaakte bij hem het verlangen voor het voetlicht te komen. En het kwam tot de oprichting van een eenmanscabaret. Dat een en ander in de ogen van de gezagvoerder geen genade kon vinden, werd hem al ras duidelijk. En Lou verdween in het mistige Londen. Voor mij hoeft het al niet meer, zei hij toen. Maar de lust tot zingen bleef. En na van de politie gehoord te hebben dat zingen op straat was toegestaan, als mede het innen van geld voor deze inspanning, zou voor een halve crown per dag een orgeltje worden gehuurd. De eigenaar kon jammer genoeg niet alleen op Loes eerlijke uiterlijk afgaan en eiste een borststelling van enige ponden. Maar daar Loe toen al gezegend bleek met een overtuigende overredingskracht, gelukte het hem een Londenaar voor zijn zaak te interesseren. En met diens geleende geld werd tot huur van het orgel overgegaan. De rollen kregen hierbij zonder prijsverhoging. En al heel gauw klonk de stem van Lou Bendy door de straten... met het schone lied... Money does not make happy. Geld maakt niet gelukkig. En hij zingt dit ook voor de bank van Engeland. Je kan immers niet weten. Dan gaat Lou naar Nederland om zijn dienstplicht te vervullen. Of hij een en ander op prijs stelde, vermeld de geschiedenis niet. Al wat je hebt aan liefde en trouw... hoort aan je vaderland en niet aan jou. Ja, niet is een soldaat, daar niet wat je hebt aan. en vaderland en Na de diensttijd neemt hij aan het leven op een houtschip deel en vaart op Rusland. Hij ontwikkelt zich tot een matador in het bereiden van echte soep, wat hem de bijnaam de snechtkoning opleverde. Dan breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Lou krijgt een oproep om dienst te gaan doen op de marinewerf van Amsterdam. Hij zingt beter dan hij schiet. Dat wel. Bij een oefening moet hij voor dood blijven liggen. Maar het valt hem wel erg zwaar om zijn kiezen op elkaar te houden. En de sterren en balken brullen dan ook toe. Kerel, je moet dood zijn. En toch praat je. Waarop Lou antwoordt. Man, ik praat helemaal niet. Dit is mijn laatste snik. <middels> De van u zullen zich wel eens hebben afgevraagd... waar die naam Bendy eigenlijk vandaan kwam. Hij zelf gaf er de volgende uitleg aan. Na de oorlog 1418 was het in Duitsland een ware chaos... en honger en armoede liepen hand in hand. Het leger van gouddieven breidde zich met de dag meer uit... en de gestolen wegde als de raven. Toen hij eens in een Berlijns hotel op een telefoontje zat te wachten... klonk plotseling de veldwebelstem van de portier door de zaal... "Diepen! Diepen!" Nou, en het is bij die gelegenheid geweest dat die Ben de naam omdraaide en er Ben Die van maakte. Simpel, zal hij hebben gedacht. Aha, bedoel je dat? Hollakke bolleke, riebe, solke, hollakke, bolleke, knol. O, oh, bedoel je dat? Is dat even waar? Als het glas is, val je nog, je weet wel wat. O, oh, bedoel je dat? Zijn debuut op het grote toneel maakte hij in het Amsterdamse Flora Theater, waar mevrouw Neugerad en regisseur Leon Boedels de scepters waarden. waren. Hij kreeg een nummer met een slotliedje. Het werd een grandioze flop. Bendy is volkomen overtuigd van de soft die hij heeft gehaald, en het ontlokt hem de verzuchting: Ik ben helemaal geen artiest, en daarom kan ik beter borden gaan wassen. Bij die Boedels ga je die stegen met te hebben. De geschiedenis heeft geleerd dat border was er niet aan te pas is gekomen en dat Boedels bakzeil moest halen... bleek later, toen hij optrad als een Indiaan... met een bos veren op het hoofd. Voor Lou één noot had kunnen zingen... liep de zaal al blauw aan... en brulde van het lachen om die bibberende verenbos. Even leek het... of hij zijn vat op de zaal had verloren. Maar toen was het publiek getuige... van de geboorte van een liedje... dat een groot succes bleek te zijn... en waar dan ook een plaat van werd gemaakt. een van zijn eerste. Bukatoe. Ik heb een vlieg, waar was je moed? Stier je hier of daar? Ben je de theater? Ben je het wel verrot? Ik de hemelkom. Ben alle mensen vlieg? Ik Het wordt ernst met Lou. Er is iets in zijn leven gebeurd: iets dat ingrijpend zijn bestaan zal veranderen. Hij ontmoet een vrouw in het Amsterdamse Palais de Dans. Ze is knap, blond en reizig. Een danseres van groot formaat. Haar naam is Eugenie. Het is deze Eugenie die zijn vrouw zal worden. Arja, ah Lou is zoals zoveel kunstenaars zo gauw verliefd... maar dit keer schijnt het bestendiger. Het was dezezelfde Eugenie die voor Lou de grote stimulans werd... en hem steeds voor ogen hield... Je kunt iets presteren als je maar genoeg zelfkennis kunt opbrengen. Een tournee volgde... Daarbij zij hem aan de vleugel begeleiden. Toen eens langs militaire kampen. Uit dit zeer gelukkige huwelijk werd een dochter geboren. Louise. Waarover hij in latere jaren zou zingen... Louise je niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wat, wat vies, Louise. Hou met dat bijten nog anders heb je een je kleine vingertjes zijn toch geen lovies, lieve Bob Louise. Zit niet op je nagel te bijten, wacht, wat vies, Louise. Dan schrijven we 1918. Grote namen op het gebied van revue en kleinkunst... wetteiveren om de eerste plaats. Faveur, Frits van Haarlem, Henri de Hall... Lou reist het land door... Het naoorlogse Nederland, waarin van alles ontbreekt, behalve de humor... welke door mannen als Jean-Louis Pissuis en Louis Davids volop wordt verstrekt. En het is dezelfde Leon Boedels die hem nu weer terug wil halen. Terug op het oude nest. Het eerbiedwaardige Flora. Ja, ja, het kan verkeren, zei een groot Nederlander uit vroeger eeuwen. Nu maken we een grote sprong in de tijd. De overstap van de liedjes bij de piano naar de revue. En het is in Eindhoven dat hij zijn eerste succes behaalt als komiek. Die revue heette Hallo hierheen. Waaruit nu het liedje Eet toch nooit bananen met de schillen te beluisteren valt. Eet toch nooit bananen met de schillen. Want daardoor moet je buikje later zijn. Hebben bananen. Hazen en konijnen kun je fillen. Maar de mensen moet nemen zo te zijn. Een revue van latere datum was, dat zou je wel willen. Deze werd in 1935 uitgebracht door Bob Peters Nationale Revue. En een van de mannen die jarenlang deel uitmaakte van de troep... was Dries Krijn. En dit is wat hij over Bendy te vertellen had. Het was een uitzonderlijk goed vakman... die de kwaliteit had dat hij eigenlijk zijn publiek zo uitstekend wist te bespeden... Toen ik dan ook aangezocht werd om met hem te werken, toen heb ik dat ook graag gedaan. Alhoewel het geen uh, makkelijk collega was, laat ik het zo liever zeggen. Omdat... Maar uh, ik kan het aan de andere kant niet kwalijk nemen. Deze man had bijzondere gaven. En uh, mensen die uitsluitend voor hun vak leven, die zijn in het privéleven waarschijnlijk niet zo erg makkelijk. Uh, heb ik toch een zeer bijzondere tijd met hem meegemaakt. En uh, het is toch wel een, een brok interessant leven geweest. Uh, deze man die totaal... voor zijn vak leefde, die... eigenlijk altijd wilde domineren, wat hem... in een groot ensemble al moeilijkheden... opleverde. Uh, ontpopte zich in die jaren. Mijn eerste... revue die ik met hem speelde was een hele... bekende revue, dat was Zoek de Zon op. Waar ik in ik als partner fungeerde. Deze man die had... Uh, zulke uitzonderlijke kwaliteiten... die ik het beste kan illustreren... met een uitvoering die wij... van deze revue hadden in... Het casino in Zertov en Bos. Toen viel daar op een nacht, namelijk op een avond, toen wij daar optraden, viel daar het eh, provinciale elektriciteitsnet uit. Waardoor de zaal in het donker kwam te zitten. Toen Eden donker was, dus de voorstelling, een uitverkochte zaal, die kon niet doorgaan. Bendy is toen voor het doek gegaan en heeft daar totaal geïmproviseerd, de mensen anderhalf uur in het donker bezig weten te houden. Liedjes gezongen verhalen vertelt. Dat die mensen van de ene lachkramp in de andere vieden. Waardoor deze man zich als een zeer groot improvisator ontpopte... die we eigenlijk in Nederland haast niet kennen. En behalve Dries Krijn komen we daarin verdere namen tegen... als Vichy Bouwmeester, Claret Hamé, Frans Boogaerts, Nol Nabarro... Johnny Risco, Jean de Bella en Bendy zong het titellied in het Haagse Scala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 Naast groten zoals Buzio, Nieuwehuizen, Davids... neemt hij een eigen zeer aparte plaats in. Het duurt niet lang of hem wordt een rol aangeboden... in een speelfilm van eigen bodem. De filmindustrie is aan het opkomen... en het ene product na het andere verlaat het atelier. Min of meer geslaagde producten. Fabricius' roman Het meisje met de blauwe hoed wordt verfilmd... en naast Lou treden onder meer Truus van Aalten, Roland Varno... en weer Dries Krij naar voren.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 Ik kan niet langer leven Zonder het meisje Met die vloog Er volgde nog een film Haro van Pesky regisseerde Bendy, Dolly Mallinger, Cézla Seur en Fien Lamar in de film Het leven is niet zo kwaad Het leven is heus niet zo kwaad Wanneer je geen maar verstaat En als je maar niet om oh, een zon die zo eventjes het schuilen aan, aan het huilen slaat. wanneer je met grootste verdriet, toch altijd maar dit erin ziet. Het is altijd weer dat als je straks wanneer het zonnetje weer keert, de vreugde des te meer waardeert. De films doen niet veel. Op de Nederlandse filmindustrie schijnt een zware noodlotshand te drukken. En het ontlokt hem de zeer zware verzuchting. Wel Nederlandse kaas, maar geen Nederlandse film, jij zeker? Dan brengt Bob Peters de succesrevue Zoek de Zon op. Met Bendy als de grootste ster. Zoek de zon op, die is zo fijn. Want een beetje zonneschijn, dat moet er zijn. Staat wel aardig zo, maar hoel je als je boter op je hoofd hebt, blijf er dan maar liever uit. Wil je niet opstaan, blijf je maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. Hey, hey. In Scheveningen, waar hij met Eugenie woont... en hij zich omringt weet door mensen die hem lief zijn... is het goed te leven. Louise, die inmiddels is getrouwd, schenkt hem een kleindochter... die hij kozend Troel noemt. Het leven schijnt mooi, ook al omdat hij een van zijn dierbaarste wensen... in vervulling ziet gaan, namelijk een rol spelen in een blijspel. Het blijspel, het cafeetje van de Franse auteur Tristan Bernard. Met Jacques van Bijleveld en Ellen Durieux gaat het in première. In Den Haag, in Scala. Het publiek is enthousiast. De meningen van de pers waren verdeeld. Van Bernards caféetje naar de villa in Doeren. De reden ligt voor de hand. Wereldoorlog nummer 2 is uitgebroken... Nederland geraakt in de bezettingsmacht... en Scheveningen moet voor het grootste deel evacueren. Ook voor de opkomende ziekte van zijn vrouw, een ziekte die lang sluimerde... is de bosrijke omgeving van deuren de beste medicijn. Maar die oorlogsjaren waren het begin van zijn definitieve teruggang. Een voorlopig dieptepunt vindend bij de dood van Eugenie in 1942. Wie zal ooit hebben kunnen vermoeden wat dit voor hem heeft betekend? De steun te moeten missen van de vrouw die hem uit de massa omhoog had getrokken... en hem door haar voorbeeld inspireerde tot grote artistieke daden. Nou, alsjeblieft. Alleen die, die arbeidstijd wordt daar zo kort, hè? Die arbeidstijd voor de arbeiders gaat nog zo binnenkort dat als een arbeider naar zijn werk gaat, komt hij zichzelf tegen als hij naar huis gaat. En dan... Ja, ik heb me dit jaar als een 18 graad Nederlander gedragen. Ik heb een vakantie in het uh, buitenland doorgebracht. Ja, ik heb aangesloten bij een reisvereniging. We kwamen met, mijn overbuurman Jansen ging ook mee. Ik wist, wist niet wat hem overkwam dat hij 14 dagen onbewaakt mocht rondlopen. Ja, dat hij 14 dagen huwelijksvakantie kreeg. We kwamen tezamen in Amersfoort, gemeenschappelijke lunch. Op het menu stond piepkuiken, maar dat was doorgehaald. Ik zeg tegenover waarom is piepkuiken doorgehaald? Dat jij krijgt net een centje uit de keuken dat alle oude kippen op waren. Ze, is nog geen dan maar een halve één. Zit te wacht op een halve één. Komt geen halve 1. Zet de overwaarts de halve één. Zet die ja, de baas die wacht tot een andere gast nog een halve 1 bestelt. Want hij heeft niet van plan een hele 1 van een halve 1 te slachten. Zeg, wel bedankt. Het zijn nog geen dan maar een stukje vlees. Zeg, brengt de vlees zeg, wat is er voor vlees, zeg, het is nou rundvlees of kalfsvlees? Zet je kunt u dat niet proeven. Ik zeg: nee, Zet hij nou, wat kan het een nou schilder. Dit... <lacht> ja, in zeven was alles even. En daar, uh, daar, daar sloot je nog een pas uh, pasgetrouwd praatje bij ons aan, hè? Ja, dat bruidje, ik zeg mevrouwtje, wat bezielt u dat u uw huwelijksreis met een, met een reisvereniging maakt, ze. Ja, dan weet ik in ieder geval dat ik buiten hem ook nog wat anders te zien krijg, zeg ze. Ja, die dame had een eigenaardige hobby. Die verzamelde stuivertjes. De man kon geen zoentje loskrijgen of hij moest eerst een nikkel stuivertje hoe hoef je weer. Ja, die kerel die die ging als het ware vernikkeld de grens over.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 Op dat schwijnhaben terug, terug te komen. S'avonds werd er gedanst, toen komt de heer des huizen naar Jansen. Die zegt, Hamen ze zo met mijn dochter gedanst? Toen zegt Jansen, nee, dat schwijnhaben is nog niet gehad. Pas in 1946 gaat Lou, schijnbaar weer de oude, op tournee. En de ene buitenlandse reis volgt op de andere. Nederlands-Indië, Rome, Cairo. Het leven scheen hem weer toe te lachen... toen hij een paar jaar later een jong meisje ontmoette. Ze werden verliefd op elkaar en ondanks het feit dat ze 40 jaar in leeftijd verschilden en in weerwil van de schampere opmerkingen van lieve collega's... trouwden ze op 15 augustus 1953. Bendy gaf het optreden aan en kocht in Haarlem een hotel... omdat hij vanaf dat moment alleen maar voor zijn jonge vrouw wilde zorgen. Het keerpunt in dat schijnbaar zo zorgeloze geluk... kwam tijdens een vakantiereis in Italië. Daar had moeten zijn een man van haar eigen leeftijd en wat men in de loop der dingen besloten zag, openbaarde zich helaas in al zijn afschuwelijke realiteit. De vrouw verliet Lubendi en kwam niet meer bij hem terug. Hij heeft nog wel een poging gedaan om het vroegere werk weer op te vatten, maar misschien geven die volgende woorden, uitgesproken door zijn trouwe vriend Frans Murilov, u een echt beeld van zijn ware toestand. Dezezelfde man heb ik dus na de oorlog, ik spreek nu van voor de oorlog natuurlijk, heb ik meegemaakt in Utrecht. Ik had hem daarvoor een voorstelling geboekt en hij maakte nog even een repetitie. En midden onder de repetitie loopt hij naar me toe en zegt Frans, ik durf niet meer, ik kan niet meer, ik kan het me niet herinneren. En nu kan u begrijpen als je hem zo meegemaakt hebt voor de oorlog, wat het voor een indruk maakt als je hem dan zo meemaakt... En dat ik heb gezegd, Loeg, ga erop. Als je het publiek ziet, dan grijp je ze weer. Dan word je weer helemaal de oude. Hij is er inderdaad op gegaan. En toen heb ik iets ondervonden. Dat heb ik zelfs meegemaakt. Ik weet dus, een naoorlogse repertoire kende ik wel. En plotseling, midden in zijn conferentie van deze tijd... hoorde ik hem gedeeltes doen van voor de oorlog. En toen merkte ik dus dat hij opstond omdat hij moest en hij dacht ik moet iets doen maar hij was het toch wel kwijt hij wist de mensen nog wel vast te houden en hij heeft inderdaad het optreden geëindigd en het doek zakt hij heeft bijna niet bedankt hij is naar me toe gekomen en hij zegt Frans, ik kan niet meer, ik doe het niet meer ik voel me zo alleen en na al die jaren dat ik hem dus meegemaakt heb en ik hoorde hem dat zeggen toen wist ik toch eigenlijk wel dat het inderdaad met Lou afgelopen was Het drama van Lou Bendy's laatste jaren eindigde op die zonnige woensdagmiddag, die 24 juni 1959. Met hem verdween een van de laatste werkelijk groten van een generatie liedjeszangers die eens dit refreintje zong: Of het stormt, of het sneeuwt, of het regent, bij een lach of een traan, het hindert niet. Want ik ben door God gezegend met wat pech, met wat vreugd en verdriet. Media finita. E Succes en tragiek. Dit was een terugblik op de grote carrière van Lou Bendy, waarvoor onder andere gebruik gemaakt werd van gegevens uit Hans-P. van der Aardwerks biografie. Schenk mij uw glimlach. Dit programma werd samengesteld door Jan Borkers en door hem en Betty van der Laan. Voor de microfoon gebracht. Regie: G. Gausswaert. Het VARA-programma Lou Bendy, Succes en Tragiek, eerder uitgezonden in 1961 over de revueartiest Lou Bendy. Lodewijk Ferdinand Dieben werd geboren in 1890. Hij overleed op 24 juni 1959 op 69-jarige leeftijd. En Laten we hopen dat er een hiernamaals is. Want ik denk dat hij het fantastisch zou vinden... te weten dat hij toch nog op deze wijze zoveel jaar na dato... in vlucht in het verleden de revue passeert. We sluiten dit uurtje nostalgie en historie af. Het is zometeen tijd voor een kort journaal. Daarna gaan we verder met nachtvluchten. En mocht u nu van tevoren willen weten wat u daarin zowel kunt gaan beluisteren... dan kunt u daar achterkomen via teletextpagina 321. Of u gaat naar onze site en dat is www.nachtvluchten.fm. Dus nachtvluchten.fm. Mocht u dat allemaal niet gedaan hebben, dan ben ik hier om een tipje van de sluier op te lichten. In het volgende uur een talent van hele andere orde. Een gesprek uit 2004 met Major Boshart. Graag tot zo.